Daardoor kunnen de NAVO-troepen in Afghanistan... niet meer via Pakistan worden bevoorraad. In België is sinds gisteravond een marathonvergadering aan de gang... in een ultieme poging om na anderhalf jaar eindelijk een kabinet te vormen. Ingewijden zeggen dat de politici doorgaan tot er succes is geboekt. Ze zijn inmiddels al ruim 14 uur bezig. Formateur Di Rupo heeft op verzoek van koning Albert... besloten om toch door te gaan. Maandag nog diende hij zijn ontslag in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 Vijf jaar geleden waren dat er bijna 50.000 minder. Vooral het aantal vrouwen dat na hun 65e niet met pensioen ging... is flink toegenomen. Het treinverkeer rond Utrecht rijdt weer volgens de normale dienstregeling. Gisteravond was er een sein- en wisselstoring. Tussen 7 en 8 uur konden een uur lang geen treinen van en naar Utrecht rijden. Daarna kwam het treinverkeer wel weer op gang... maar reizigers hadden vaak meer dan een uur vertraging.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 Arbeiderspaleis Het Schip is het hoogtepunt van de Amsterdamse schoolarchitectuur. U kunt het museum in Amsterdam bezoeken. Er is een postkantoor, arbeiderswoning en straatmeubilair. En elk uur een rondleiding. Museum Het Schip is open van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. Meer informatie leest u op hetschip.nl tot 8 januari wordt in het klooster te Ootmarsum voor de twintigste keer een grootse kerstgroepenexpositie gehouden. Met meer dan 200 groepen uit de hele wereld. Aangevuld met iconen en kwilten. Een prachtig evenement in een bijzondere omgeving. U mag dit niet missen. Kijk voor meer informatie op ootmarsumdinkeland.nl. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land.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 Geef dan op Giro 999. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Het is 4 minuten over 9. Welkom terug bij de nieuwsshow. En ik zal u vertellen wat we het komende uur gaan doen. Over een klein kwartier praat Ahmed Nassar ons bij... over de mislukte Egyptische revolutie... en wat de verkiezingen maandag alsnog misschien teweeg kunnen brengen. En daarna nemen Freek Vonk en Herko van Hout ons mee op expeditie. De wildernis in dus. Op zoek naar gevaarlijke en bijzondere dieren. En een kwart voor tien een nieuw glijmiddel voor de binnenvaart. De Gelsluis. En dat is dus... Gel in plaats van deuren. Ja, dit is heel raar. Nou, gaan we u straks uitleggen. Tenminste, laten we het zo zeggen, de komt iemand ja, het uitleggen. Ja, meneer De Geit gaat het ons uitleggen. Zo is dat. Maar we beginnen met een boeizame strijd tegen drankmisbruik onder jongeren. De Nederlandse jongeren, dat Nederlandse jongeren steeds vroeger beginnen met het drinken van alcohol... en er ook nog eens zorgwekkende hoeveelheden van achteroverslaan haalt met enige regelmaat het nieuws. Met als voorlopig dieptepunt deze week het geval van een kind van 10 dat zich in coma zou hebben gedronken. Bij de presentatie van hun boek Onze Kinderen en Alcohol brachten de oprichters van de alcoholpolie in Delft... Nico van der Lely en Mireille de Visser bovendien het verontrustende feit naar buiten dat 75% van de coma drinkers zijn eerste glas alcohol van zijn eigen ouders krijgt. Psycholoog Mireille de Visser is bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik weet niet of dat nou zo uh, verontrustend is. Want ik heb ook het eerste glas uh, van mijn ouders gekregen. Volgens mij krijgen de meeste het eerste glas van hun ouders. Ja, dat klopt. Ik heb dat zelf ook gehad. En um, dat is ook natuurlijk de reden waarom we dat ook hardnekkig blijven doen. Omdat je, je voet op zoals je het zelf hebt geleerd van je eigen ouders... zelfs zonder dat je erbij nadenkt. En dat is een heel hardnekkig misverstand bij ouders... dat zij dat eerste slokje of dat eerste glas echt zelf geven. Ja, waarom ja maar is dat zo even, De beide dames hier die het daarover hebben... zijn toch geen verblijden... Coma-zuipers geworden. Nee. Nou, in ieder geval geen probleemdrinkers. Tenminste, u, u ziet er allebei nog redelijk uit voor de tijd van de dag. Dank u. Ja. Dus... Ja. Dus ja, ja. Nou, dat, dat, dat neemt niet weg dat uh, als je kijkt naar uh, die generatie van ons, uh, dan zijn er wel ontzettend veel probleemdrinkers bij. Een miljoen probleemdrinkers in Nederland, hè, bij de volwassenen. Maar, dus, maar kun je dat um, terugvoeren op het feit dat je je eerste glaasje wijn... van je ouders krijgt? Nou, wat we in ieder geval weten uit uh, wetenschappelijk onderzoek... Uh, wat de laatste paar jaar is uh, uh, geweest uh, in Nederland, maar ook internationaal... is dat er wel degelijk een verband is tussen buitenshuis... Uh, op jonge leeftijd veel en vaak drinken... en uh, het krijgen van je eigen ouders het eerste slokje of het eerste glas... en geen grenzen. Want het omgekeerde is dus ook waar. Ja. Als die ouders dat niet doen, dan gaan die jongens we niet uh, met hun vriendjes daarin in een uh, keten zitten zuipen? ik lijkt me stug. Nou, wat ze dus doen, is op veel latere leeftijd dan pas mee beginnen. Hè? Dus je stelt de leeftijd waarop het eerste glas dan wordt gedronken... stel je uit, en dat is allemaal winst in uh, hersenontwikkeling en, uh, enzovoort. En... Um, Kijk, natuurlijk gaan kinderen over de grenzen van hun ouders. Dat is wat pubers moeten doen. Die moeten zich uh, losmaken van hun ouders. Die moeten het nest uit. Hè. Dat heeft evolutionair veel voordeel. Daarom doen ze ook allemaal stommiteiten en stomme dingen. Ze kijken alleen naar de beloning. En, maar wij als volwassenen moeten dat weten. En dan moeten we die grens moeten we niet hier zetten. Waardoor hè, als je het vlak bij de afgrond zet, die grens... ze gaan er overheen, ja, dan donderen ze de gelijk ja, in. Ja, maar nog even dat stapje terug. Want het is heel belangrijk in uw uh, hele redenering. Ja. Als ze dus thuis het eerste glaasje krijgen euh, als eerste, dan ja. gaan ze dus sneller drinken. En als ze dat niet doen, dan wordt het later. Juist. Dat is toch op zich vrij verrassend, want uiteindelijk bepaalt toch de groep... waar die kinderen mee omgaan, of er wat gezopen wordt in een keten of bij iemand thuis. Dat Eigenlijk de eerste slok die je, die je neemt... Hè, is, dat wordt eigenlijk bepaald door uh, of je genetisch kwetsbaarder voor bent. Het is een beetje hetzelfde als met uh, te met dik worden. Hè. Als je die genetische kwetsbaarheid hebt om snel dik te worden... dan hoeft dat niet tot uitdrukking te komen. Uh, want dat hangt er vanaf hoe je omgeving eruit ziet. Ja. Hè, dus als jij een omgeving hebt waar je gewoon gezond eten krijgt... en uh, niet te veel en niet vet enzovoorts... Ja, dan hoef je ook niet dik te worden. En dat is eigenlijk met kinderen uh, die gaan drinken ook zo. Als je die eerste slok van je ouders krijgt. als je 12, 13 jaar. en je bent, bent er gevoelig voor. en je bent er gevoelig voor. dan ga je dus ook buitenshuis veel eerder. Um, die drank die dan je, die, je vriendjes. Uh, he, enzovoorts hebben. En, en in de keten ga je dan ook. achterover slaan en dan ook veel en vaak. en hoog percentage alcohol. En kan je dat op die leeftijd al zien. of iemand daar genetisch gevoelig voor is? Nou ja, kijk. Je weet natuurlijk wel van jezelf. Hè, als je gewoon in je eigen familie kijkt. Of je kijkt naar je eigen drankgebruik. Bijvoorbeeld toen je uh, studeerde of zo. Hè, er zitten ook heel veel hoogopgeleide ouders bij. Hè, voor, de, voor de duidelijkheid. In de, in de uh, groep die wij hebben onderzocht. Uh, van Nicola Zuiper, zeg maar. Um, ja. Dan weet je eigenlijk wel van. Uh, nou ja, hè, mijn vader uh, die dronk ook te veel. Uh, ik heb zelf uh, wel eens uh, onderaan de trap gelegen. toen ik studeerde. Hè, dan, dan heb je al wel een beetje een idee van. Goh. Uh, zou zou dat aanwezig kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor andere risicofactoren bij dit soort dingen. En meisjes lopen ook veel meer risico... om in de problemen te raken met alcohol. Uh, ADHD'ers lopen ook meer risico. Dus, uh, dat meisjes, zijn... waarom meisjes? Nou ja, meisjes die hebben, en vrouwen die hebben uh, minder gewicht. vocht. Hè? Uh, ja, minder gewicht, maar ook minder dus vocht in hun lichaam. En daar uh, uh, ja, de verdeling van alcohol over het vocht uh, maakt... dat ze dan eerder natuurlijk hogere promilages alcohol in, de, in het brein ook krijgen. Ze hebben een bedoel... meer vetpercentage, een hoger vetpercentage. Ja. Thuis. Jammer hè. Dat ja. is toch zo. Ja, toch. Ja. Ja. Maar hoe hebben jullie dat eigenlijk onderzocht? Dat vroeg ik me nog af. Wat en nou, dat er zo'n groot verband is tussen probleemdrinken en het alcoholbeleid van ouders? Nou, we hebben, ik heb zeg maar met de pilotziekenhuis die meededen zeg maar, aan dit project. Dus ook in Eindhoven was, waren er twee ziekenhuizen: En Leeuwarden en uh, Hoorn, Westfries Gasthuis. Um, hebben we alle psychologische uh, screeningsresultaten hebben we geanalyseerd? We hebben een vaste nazorg. Dus dan stel je allemaal dezelfde vragen aan en de ouders en die puber zelf. En dan hebben we natuurlijk enorm veel gegevens mee uh, gegenereerd. En die hebben we geanalyseerd. En dan blijkt dat bijna driekwart van die kinderen... ...hebben de eerste slok of eerste glas van hun ouders gekregen. Is, is er ook iets veranderd? Laten we zeggen, in de tijd dat ik het eerste glas wijn van mijn uh, vader kreeg... ...zeg ik, oh, moet je eens ruiken een proef, een en proeven, lekker. En, en, en ja, ik ben geen probleemdrinker geworden. heleboel mensen van mijn generatie denk ik niet... Um, is er iets veranderd in die ja. tijd? Nou, kijk, wat, wat er sowieso is veranderd, hè? Is, um, en dat, dat wordt ook heel goed beschreven door sociologen. Is dat de generatie kinderen nu, dat is de grenzeloze generatie, worden ze genoemd. Hè. Dus ze zijn enorm gericht op uiterlijk, op kiks, op consumeren, op status, geld. Um, hè, dus dat, ze krijgen heel weinig grenzen ook van, van hun ouders mee. Of het nou gaat om tv-kijken. Uh, heel veel van die pubers die bij mij komen, die hebben niet eens een taak in huis. Hè? Die, die pubers, dat is altijd zo opvallend. Hè? Ze hebben heel veel geld, ze dus hebben heel veel mooie kleren. En ze zien er allemaal uit om door een ringetje te halen. Maar uh, echt, uh, ja, gewoon een beetje discipline. En, uh, het set. gras maaien. Ja, gewoon is ze ook wat doen voor de koers. Dat, dat, dat, ja, dat is er eigenlijk helemaal niet bij. En mm. Het zijn consumenten geworden. En dat weet mm. de industrie natuurlijk ook. Al die drankjes, hè, dat zijn dat een heel Belangrijk verschil met vroeger. He, uh, al die premix drank en uh, wat uh, zeg maar, he, ha Breezers half jaren, Ja, ja. Breezes, premix, uh, dat, dat is allemaal spul. Dat, dat drinkt geen volwassenen. Het is een soort vloeibaar snoep. En dat is natuurlijk ge gemarket en, en gemaakt voor die uh, groep onder de 20, ja. zeg maar. Hoe, hoeveel coma zuipers krijgt u eigenlijk op uw polycliniek? Of is er eigenlijk elke één te veel? Wat nou, is dat, de vind, dat, dat vind ik sowieso. Elke, het is natuurlijk gewoon schrijnend. Ik bedoel, die, die, die ouders die komen en die, en die kinderen. En uh, die zijn ja, vaak gewoon ook best wel in shock nog. Omdat ze. Die uh, ook. Ja, die ouders natuurlijk ook. Want die zijn er natuurlijk helemaal met hun koppie ook bij. Kijk, die pubers die weten er vaak gewoon helemaal niks meer van. Die hebben een totale blackout. Voor uh, de, de, de uren, zeg maar, dat ze in coma, dat ze oud raken en dat ze weer de volgende dag bijkomen. Maar die ouders die. Ja, het is je ergste nachtmerrie als ouder. Dat je midden in de nacht wordt opgebeld en dan. Zie je kind liggen en die, ja, die ziet er vaak uit alsof ze gewoon echt doodgaan. En dan zeggen jullie van, nou, dan had je dat kind maar niet een, een glaasje moeten laten drinken thuis. Nou ja, in ieder geval wat we natuurlijk proberen te doen, hè, is, is uh, die ouders adviezen mee te geven om ervoor te zorgen dat zij uh, hun gedrag veranderen. Hè, dat ze gewoon meer toezicht houden op het kind. Dat ze uh, weten wat ze kunnen doen op een goede manier. Hè, want het is niet dat uh, die ouders nu een soort autoritaire regime thuis moeten gaan. Uh. Ja, maar geef er maar een paar. Wat, wat is dat dan? Wat, oh, aan nou, tafel gaan zitten, zelf een wijntje drinken en zeggen: nee, jongens, want ik bedoel, als, als we dat met jullie doen. Kinderwijn. Ja, of oh, kinderwijn, ja, dat is ook wel ja, meegemaakt. Een klein oh nee, dat mag zeker ook niet dan. Een klein scheutje in je water. Nee, nee. Dus het idee van dat eerste slokje, dat, dat eerste is kinderwijn, glas, ja. hè, dat is gewoon echt ja. helemaal. Hè, dat, is, dat is gewoon: nee, maar wat voor moet wa iedereen nu weten? Nee, en wat, dat staat ook uh, in het boek. Oké, okay, maar wat kinderwijn moeten die ouders dan niet. werkelijk doen? Nou, ouders die moeten beseffen wat de uh, um, risico's zijn van alcohol. En dat alcohol is verdovend middel. En kinderen die hebben er recht op. Dat staat zelfs in de kinderrechten. Uh, de nationale rechten voor het kind. Uh, dat um, uh, kinderen hebben recht op een alcoholvrije omgeving. Je moet kinderen geen drugs geven. Je geeft ze ook geen trekje van een joint. Je geeft ze ook geen trekje van een sigaret. Dat hoort gewoon niet bij kinderen. Kinderen zijn kinderen niet mini volwassenen. En tot wanneer zijn ze kinderen? Nou, ja, wij zeggen dus gewoon nu. Net als de gezondheidsraad hebben we gewoon gezegd ook in het boek. Van. Uh, dat kind moet gewoon onder de 18 geen drank hebben. Want um, ze, ze zijn er niet tegen bestand uh, uh, tegen drank. Ze zijn nog veel te veel bezig met uh, uh, risicozoekend gedrag. Juist tussen de 16 en 18 piekt dat. En ze moeten hun hersenen ontwikkelen zich tot een 23ste. Uh, dus uh, uh, ouders moeten het niet geven. Ouders moeten grenzen hebben. Uh, grenzen stellen. Regels. Daar moeten ze mee beginnen voordat het. Kind in aanraking komt met drank, hè, dus liefst groep 7 en 8. En niet wachten tot je kind, hè, dat, dat hoor ik echt veel van ouders. Hè. Pas als die kinderen dan uitgaan en dan komen ze uh, aangeschoten thuis... dan zeggen je ouders van "Hé, uh, ja, hey, maar je moet eigenlijk niet drinken, want het is vergif. He, maar je moet van tevoren beginnen en je moet ook als ouders op één lijn staan. Hè. Je ziet echt wel het verschil tussen moeders en vaders daarin. Hè. Vaders zijn natuurlijk ook vaak degene die zelf meer drinken en ook geneigd om ook natuurlijk als ze zelf drinken... hun kind uh, een slokje te laten proeven van die alcohol. Ja. Dus in jullie dat is ook boek, een belangrijk punt. In jullie boek staan ook voorbeelden van uh, gevallen beschreven... van een jongen die eerst uh, extreem begaafd was... en uh, ja. na twee keer coma, geloof ik, uh, ja. ja een beduidend lagere IQ had. ja. Ja, en dat, zijn, en dat zijn gegevens die we uh, ja, uh, in een hele groepen hebben dat gevonden. Kan ik kan me bijna niet voorstellen dat dat daardoor komt. Maar dat is dus... Ja, toesteming. maar dat, dat, dat is hè, dus, dat zijn een van de vele misverstanden van uh, ja, de volwassenen. Hè, dat je denkt van, ja, maar dat valt toch allemaal wel mee? Maar als je het dus gaat onderzoeken, dan blijkt dus dat zelfs ook bij meisjes... dat 48 op de IQ-test niet meer uh, de score heeft... wat past bij het schoolniveau wat ze in groep 8... Uh, hadden geadviseerd gekregen en uh, wat ze op de CITO haalden. En dat, en dat... is te meten aan de, de groep die wel of niet alcohol gebruikt? Nou kijk, wat wij hebben gedaan is alleen maar op een rij gezet bij de groep Coma. Drinkers ja, he, die ja. we hebben gezien. Maar goed, dat is een extreme groep. Dat is een extreme groep. Alleen als je kijkt naar hoe zij normaal gesproken drinken... en je, en je vergelijkt dat met uh, de Trimbos-cijfers bijvoorbeeld... Hè, wat, wat dan voor de normale populatie geldt... dan zie je toch ja. wel dat dat binge, hè, met name het binge drinken... Ja. dat dat gewoon ja. ook uh, het probleem is. En dat doen heel veel pubers. Niet alleen maar diegenen die, die uh, coma zouden ja. natuurlijk. Ik dacht nog, er zit natuurlijk, zijn natuurlijk ook... Een heleboel jonge lui die een moslimachtergrond hebben, die krijgen thuis geen drank. Tenminste, dat denk ik. Dat hoort niet bij de ja. cultuur. Is dat niet ook een hele mooie controlegroep voor jullie? Ja, dat, dat, um, dat zou je verwachten. Hè? Ja. Nou, nou is dat natuurlijk weer lastig, omdat dat ook weer hele uh, ja, verschillende uh, groepen zijn. Hè? Dus je kan dat dan echt niet go goed matchen. Nee, maar je krijgt in ieder geval thuis geen drank. Nee, klopt. En, en dat is nog best lastig dus, om uh, uh, autochtone kinderen te vinden, die echt gewoon helemaal niks drinken totdat ze 18 zijn. Hè? Dus ook als je kijk naar de controle. Nog afgezien van het feit... dat je moeilijk gewoon een groep twaalfjarigen... Uh, kan opsplitsen in een experimentele groep... en controlegroep. En die controlegroep krijgt niks. En die twaalfjarigen geef je nee. alcohol. Want dat kan je nou eenmaal niet doen. Hè? Dus we moeten het he gewoon hebben... van deze gegevens. En, en wat betreft de allochtonen... Ik, ik sprak gisteren nog een, een Turkse secretaresse ja. bij ons. En vroeg ik van... Goh, uh, Assis, hoe zit dat nou bij jullie dan? Want uh, het is ook weer niet zo... dat, dat uh, moslimkinderen echt helemaal niks drinken. En toen zei ze ook van... ja maar het is toch veel minder omdat ze weten dat het van hun ouders niet mag. Hè? Dus dan heb je weer eigenlijk hetzelfde bewijs. van het, het beschermt je als je gewoon het stemmetje van je ouders ja. in je hoofd hebt. Ja. Um, als je uh, bij je vrienden bent om dan te zeggen van nee, ik drink niet. want uh, hè, Of ik drink heel weinig, ja. want anders ben ik de klos, want dan mag ik een maand niet weg. En dat is, is wel behoorlijk omgekeerd aan de redenering die natuurlijk heel erg lang ja. gegolden heeft... Als je als ouders wat verbiedt, weet je zeker dat die pubers aan de slag gaan. Exact, de verboden vruchten. Dat is echt het belangrijkste misverstand. Dat is ook precies waarom we dat boek natuurlijk hebben geschreven. Ouders weten dat niet. En dat is gewoon nuttige informatie. Ik ga toch even naar Ahmed Nasser. Die zit hier aan het voor het volgende onderwerp. Namelijk de toestand in Egypte. Maar ik zag hem aandachtig luisteren. Hoe zat dat bij u? Nou, natuurlijk, ik drink geen alcohol. Helemaal nooit. Helemaal nooit. Ik heb wel natuurlijk als jong... Eh, wel eens eh, wat geproefd. Hè. Maar eh, ja, eh, klopt denk ik wat u zegt. Dat het eh, voor ja, de opvoeding van allochtone kinderen ja, wij mogen geen alcohol drinken. En, eh, dus het wordt moeilijker. Ja. Dus ik snap het wel. Ja. Ja, nou ja, goed, dat is dus... Uh, een, een, dat, he, dat helpt dus wel. Je kan dat je kind gewoon beschermen. Zorg... Ja. Ja, en ja, dat ja, hoor dat je natuurlijk... ook te doen als ja, ouders. Ja, maar daar zit natuurlijk toch nog wel een hele andere cultuur omheen. Hè. Dat, maar goed. Nou, ja. Klopt. Um, de, de, de mensen, die, die, die ouders die, die dan uh, zo'n kind in coma krijgen, die, uh, die schrikken zich helemaal rot. En die, ja. zet, en die denken, nu gaan we het allemaal goed doen. Dat is ook de bedoeling de, met jullie boek. Om mensen eventjes wakker te spelen. Nou schrikken. ja, dat, dat zou je verwachten. En de meeste ouders die doen dat natuurlijk ook. Maar ook dat hebben we op een rij gezet tijdens die uh, pilot. En, en wat ja. blijkt nou dat uh, voor de ouders van de jongeren die nog geen 16 zijn. Is het makkelijk om, geen, um, ja. uh, nou ja, om die duidelijk die grenzen te stellen? Maar wat blijkt uh, is dat uh, de ouders van de kinderen boven de 16 dat die eigenlijk die gedragsverandering van let nou op je kind, heb strenge regels, um, ja, stel ook een consequentie in als je, als je merkt dat je kind toch drinkt. Dat, dat lukte die ouders stukken minder om dan uh, die gedragsverandering ook zelf toe te passen. En daarom hebben wij ook gezegd, naar aanleiding van die gegevens van de pilot, zeg van ja, weet je, dat, het is ook onzin om die grens op 16. Te zetten. Dat is ook helemaal nergens op gebaseerd hè, op zeg maar ja, wetenschappelijk bewijs en hersenontwikkeling. 18. Zet hem gewoon op 18. Dan help je ouders ook om uh, die regels thuis goed uh, neer te zetten. Ik uh, denk dat het nog een moeilijke strijd oh. wordt. Goed, in, uh, het boek heet Onze Kinderen en Alcohol. Het is deze week verschenen bij Nieuw Amsterdam. En uh, hartelijk dank Mireille de Visser, medeoprichter van de alcoholpolie in Delft. Meer informatie op teletekstpagina 260 en via onze website nieuwshow.nl. Opnieuw. Baraken deze week onlusten uit... naar het Tagirplein in Cairo. En daar werd, in de aanloop naar de verkiezingen van maandag... gedemonstreerd tegen het Goentai-regime in Egypte. Het leger en de oproeppolitie grepen keihard in tegen de demonstranten. Over die onrust in Egypte, de al dan niet vrije parlementsverkiezingen en de toekomst van het land gaan we praten met de Egyptische Nederlanden. We hoorde hem net al even. Ahmed Nassar, goedemorgen. Goeiemorgen. U moet ons toch even heel kort helpen. Uh, er was eindeloos uh, een demonstratie op het Tagrierenplein. Ja. Moebark verdween, die verdween in een ziekenhuis. Ze, ze besloten zelfs om hem uiteindelijk dan te gaan vervolgen. En, en nu is er opnieuw weer poppenkast. Wat is nou in de tussentijd gebeurd? Nou, in de tussentijd... Uh, <laughs> uh, nee, het is uh, wel gebeurd, maar uh, het probleem is dat het leger uh, heeft nu de macht in het land heeft. En het leger doelt geen eh, kritiek. Dus in feite er is er geen verbetering gaande in het land. Maar de bedoeling van het wegsturen van Mubarak was natuurlijk toch niet dat het leger aan de macht kwam. Hoe nee. is dat dan gekomen? Nou kijk, eh, iedereen was op 11 februari bij het aftreden van Mubarak heel erg blij in Egypte. Ik niet. Omdat het wegsturen van de hoofd van het systeem, de staatshoofd, is niet het wegsturen van het systeem. En het systeem in Egypte is nog steeds aan de macht. En dit is het probleem op dit moment. Mm. En u was de enige die dat zag? Nou, er zijn heel veel uh, mensen die het uh, gezien hebben... maar toch, de vreugde in het land was enorm. Yeah. En, na 30 jaar, moeilijk symbool. Hè? Maar ik wil uh, toch aangeven, u zei in het begin de mislukte revolutie. En uh, de revolutie is eigenlijk in volle gang. De revolutie is niet mislukt, het is nog steeds echt gaande. Dus, uh, het is de laatste vraag waar het ja. uitkomt. Ja. En op het ogenblik de, zijn de verwachtingen die toen geschapen zijn... bepaald nu niet waar, ja. maar ja. nog een hoop Egyptenaren zeggen... dat de situatie eigenlijk nu nog ernstiger is dan onder Mubarak. Ja, dat klopt. Uh, ik ben natuurlijk uh, sinds uh, 8 februari niet meer in Egypte geweest. Maar ik heb uh, contacten met familievrienden en uh, ik lees nog wat... Uh, ja, de situatie is verergerd. Uh, de, de, in welke zin? De, in welke zin? Uh, eigenlijk de demonstraties van januari begonnen... Uh, om, om, uh, als protestactie tegen het brutale regime... en vooral de, de onderdrukking van de politie. Uh, Egypte is een politie-staat. Corruptie? corruptie? armoede, no, nog een paar oorzaken uh, natuurlijk. Maar het uh, de, de, de repressieve regime is nog aan de macht... en de politie-staat is nog aanwezig... Oh. Uh, dus in feite, uh, er is uh, voor de Egyptenaren reden om weer de straten op te gaan. En zijn dat weer dezelfde mensen als in februari? Of zijn dat andere groepen? Eigenlijk, de kern van de demonstranten, hè, de demonstraties van nu, zijn dezelfde mensen. Het zijn jongeren, hè, de Twitter-Facebook-generatie, die hebben helemaal niets met politieke partijen of uh, politieke belangen. En die zijn de jongens en meisjes, eigenlijk, ik zeg het, hè, de toekomst van het land, de toekomst van Egypte. Mm -hmm. En die staan nu zitten over het Tahrirplein en andere pleinen in het land. Maar Mubarak is verdwenen, maar de rest is gewoon overal blijven zitten. Komt het daarop neer? Uh, de, het systeem is uh, ongewijzigd gebleven. En de persoon ook? Uh, de persoon, kijk, de, de hoofd van het leger, hè, de, uh, uh, Tantawi, hè, die uh, was twintig jaar lang een minister van Defensie onder Mubarak. Dus uh, ja... Uh, en, en de collega's uh, allemaal van uh, Tantawi en Mubarak... die zitten nu ergens in een gevangenis uh, in afwachting van een recht, uh, rechtszaken. Maar in feite, ja, ik kan me niet voorstellen dat iedereen corrupt was behalve uh, Tantawi. Uh, het leger uh, treedt gewelddadiger op, hè? de politie en het leger, dan uh, in, in het voorjaar. Dat is uh, juist nu. Nee. Juist. We hebben al die en... beelden gezien van dat nare ja, ja. traangas. Ja. Uh, in de Eerste Revolutie was zeg maar, het leger was uh, de vriend van het volk. Hè? Het, het, het, het volk en het leger één hand werd uh, genoemd. Uh, maar helaas, uh, ik heb ook beelden gezien van uh, onder andere de stad Ismailië. En Daar heeft het leger, daar komt u vandaan. Hè? Uh, ja, uh, heeft het leger heel hard opgetreden. Ik heb uh, echt met verbazing naar de beelden zitten kijken... Uh, maar ook de politieoptreden is brutaler geworden. En Hoe het komt lijkt, dat? Het lijkt alsof de politie uh, revanche neemt op de burgers... vanwege de Eerste Revolutie. Omdat uh, ja, de politie in Egypte is de baas. Hè? Echt de baas. En, en nu uh, wil men democratie. Dus je bent in dienst van het land, van het volk. En dat is voor heel veel politiemensen uh, niet acceptabel. Omdat dan verlies je de macht... En de controle wat je altijd had. U bent hier in Nederland, bent u politieagent, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. Zou u dat ook in Egypte kunnen zijn? Uh, dat denk ik niet. Uh, voorlopig niet, in ieder geval. en uh, Ik ben uh, gelukkig dat ik hier ben, in Nederland... ook uh, dat ik voor de Nederlandse politie werk. Omdat het is echt niet te vergelijken met de Egyptische politie op dit moment. Maar, maar geeft, geeft u eens een, uh, een beschrijving van het daarvan de sfeerverschil. Wat, wat valt u nou het meeste op... Nou, wat ik nu zeg: de, de, de, de Egyptische politie is de baas. Er is helemaal geen controle over de politie. En hier, gelukkig, hebben wij controle over onze acties. Ja. Dus dit is een groter verschil. Nee, nee, nee, maar goed, dus, het is simpel als de politieagenten no uh, geld nodig hebben in het dorp... dan houden we gewoon een verkeerscontrole totdat de centen ja, zijn, dit is, dit is die een... nodig zijn... en verder ja. uh, dan sluiten we de zaak weer. Ja, dat is een van de mogelijkheden. Ja, ja. Nee, maar het gaat om dat soort dingen. Ja. Of is ja. het ook pure repressie? Uh, alles. Eigenlijk repressie, repressie corruptie en uh, andere de, dingen. Maar er vond ook een pro-leger demonstratie plaats, in Cairo? Klopt. Dus het land is wel verdeeld. Het is niet zo dat iedereen... Uh... Eigenlijk het, het beeld is Ach, dat, het dat het land verdeeld echt. is, maar het is uh, niet het geval. In die zin van uh, de pro-legerdemonstratie van gisteren is een uh, georganiseerde demonstratie. Precies net als uh, ergens in februari, begin februari, een demonstratie om uh, Mobarak te steunen. Het is precies hetzelfde. Geschiedenis herhaalt zich, kennelijk. Maar dus, ja, goed, er moeten wel mensen zijn die zich daarvoor lenen dan. Ja, dit zijn de mensen die eigenlijk vooral leden van de partij... De verboden partij van Mubarak, de Democratische Nationale Partij. En, uh, Nationale Democratische partij. en op een gegeven moment, uh, ja, die hebben ook, uh, ja, zij profiteren van het oude regime nog steeds. Dus ze willen graag geen nieuwe democratie, ze willen geen nieuw Egypte. En dan doen zij alles aan om de huidige situatie, het huidige systeem in stand te houden. Nu zijn er uh, verkiezingen, die komen er in een razend tempo aan. Maandag. Ja, maandag. Ja. En, uh... Gaat u stemmen eigenlijk? Mag, mag u stemmen? Uh, eigenlijk, ik, uh, ik mag niet stemmen, ah. uh, omdat ik heb geen Egyptische identiteitskaart. Uh, dus, helaas... Ja. De, de angst in Europa is, uh, dat leest u natuurlijk omdat ja. u de Nederlandse kranten ook leest, uh, dat het nog wel eens een behoorlijke ommezwaai kan betekenen naar puur islamitisch bestuur. Dat uh, is het uh, geval in die zin van de uh, islamitische broeders en de salafieten zijn sterk op dit moment uh, aanwezig in de politieke arena in Egypte. En uh, ja, de meerderheid van de Egyptische bevolking uh, die is uh, hè, trouw aan, aan, aan religie. En uh, zij geloven wat de staatsmedia ook aangeeft. En uh, de islamitische broeders zijn uh, uh, ja, de broeders van de islam, van de religie. En uh, zij verdedigen ons tegen uh, de wisselijke invloeden. Bent, bent, bent u bang voor die macht van die groeperingen? Ja nee, in die zin van uh, als uh, zij een politieke partij, net als bijvoorbeeld hier in Nederland de CDA, gaan, gaan opereren, dan heb ik geen enkele moeite mee. Maar als zij de islamitische wetgeving, dus de sharia, gaan invoeren als zij graag willen, dan is het echt een probleem in het land, in Egypte. Maar het ziet ernaar uit dat het nog wel eens kielen-kielen kan worden... of zij het voor het zeggen krijgen. En dat het niet onmogelijk is nou, dat het dat soort dingen zouden uitvloeien. Het st staat vast hè, dat zij uh, veel zetels gaan uh, winnen in het, uh, de komende verkiezingen. Uh, ook de salafieten trouwens, omdat uh, in Alexandrië zijn ze de baas op dit moment. Uh, dus in feite, uh, ja, het is uh, zorgelijk ontwikkelingen. En wat nee. merk je daar in de praktijk van? Nu bijvoorbeeld uh, in Alexandrië. Ja, ik, ik begrijp. ik ben Wat ik net zei, de Salafiten zijn pas eh, na ja, ja. Eh, aftreden van Barak actiever in Egypte. Dus ik heb ze niet eh, zelf gezien. Maar wat ik lees en hoor, dat zij toch een sterke eh, ja, islamitische politieke beweging aan het worden en, en ze, ze, ze, ja ze liggen bijvoorbeeld ik geef een voorbeeld ook in hun campagne ze geven aan als de liberalen of circuleren gaan winnen dan kunnen vrouwen niet meer hoofddoeken dragen dan kunnen wij niet dat naar de moskee ze. ah, dat ja. zeggen ze dus de angst wat wij hier in Nederland ook hebben bijvoorbeeld tegen islam <laughs> hebben zij daar tegen tegenover Nou tegen dus ja. Ja. ja, Dat leger dat kan wellicht niet overal die veiligheid bij het stemmen garanderen. Nu hebben die moslimbroeders gezegd... dan gaan wij wel bij de stemlokalen staan. Eh? Om, om, om te zorgen dat het veilig is. Dat is natuurlijk toch ook een beetje dubieus. Het is, uh, ik vind het uh, bizar. Ja. In belanghebbende die verantwoordelijk voor de beveiliging van de stemlokalen... en ik begrijp dat ook uh, bij de referendum begin uh, maart... Uh, ook zij waren verantwoordelijk voor uh, de uh, stemlokalen. En zij hebben toen opdrachten tussen haakjes gegeven. En uh, onalfabeten, of aan uh, stem uh, op groen. Hè. Ze hadden groen rondje en zwart. Hè. Groen is het, uh, het, het goed en zwart is het kwaad. Ja. En uh, zo is het geworden. Dus het is wel bizar. Ja, is is dit een stapje gewoon in de ontwikkeling naar toch een democratie? Of is dit een hele belangrijke stap waarin nu echt voor vele jaren nog de toekomst van Egypte bepaald wordt? Uh, eigenlijk de, de huidige uh, tijden, de, de, de, de nieuwe revolutie gaande, uh, is cruciaal voor het land. Uh, ik hoop van harte dat uh, jongens en meisjes uh, in uh, Tahrirpleinen, alle pleinen in uh, het hele land... Uh, zullen slagen om de revolutie eigenlijk uh, te laten slagen. Omdat echt de toekomst van het land uh, ligt in hun handen op dit moment. U kunt wel gewoon, als u zelf wil... Uh, op en neer naar Egypte dus nou, dat u lastig wordt, uh, of niet? Nee, dat is... Uh, ja, kijk, uh, ik, heb, ik zei het net... Ik was uh, per toeval uh, in Egypte tijdens de uh, Eerste Revolutie. Uh, en um, eigenlijk, uh, het was voor mij een hele lastige periode. Onveilig, heb ik me echt zeer onveilig gevoeld. Uh, ook voor mijn vrouw, die hier thuis uh, achter is uh, Het was... Uh, ik heb geen Egyptisch identiteitsbewijs. Ik heb alleen maar een Nederlands Nederland. paspoort. En men uh, zocht voor een zonde bokken. En uh, in principe, ja, ik was één van. Omdat uh, ik heb geen Egyptisch paspoort heb. En uh, zelfs de, Egyptische, de Nederlandse ambassade heeft mij geadviseerd... om thuis te blijven toen. Dus uh, ja, ik heb uh, ook... Uh, ja... Alles van dichtbij meegemaakt. En dat heeft uh, bij mij, uh, of op mij veel indruk gemaakt. Dus ja, ik wil graag, maar uh, ik. Uh, U wacht ik even af. Ja, ik wacht, ja. Uh, ik wacht af. Hartelijk dank voor uw komst en de uitleg. We spraken met Ahmed Nassar. Het ging dus over de onrust en de verkiezingen van aanstaande maandag in Egypte. Hartelijk dank. Graag gedaan. Je koopt een orgel, je vraagt een buurman die kan trommelen... je koopt een krat bier en je hebt ongelooflijk veel plezier... en dat hoorde je. Nick Lowe met het nummer Hafferboy Man. Mijn nachtcamera laat zien dat er vannacht een schitterend luipaard... op zijn gemak door mijn kamp wandelde. Vlak langs mijn tent kruipt een zandslang... die duidelijk op zoek is naar een lekker maaltje... Deze plek is magisch. En ik voel me hier heel even helemaal één met de natuur. Geen stress, geen hectiek, geen telefoontjes, e-mails of sms'jes. Gewoon genieten. Hier voel ik me het fijnst. En dit is een citaat van biologe-onderzoeker en dierengek Freek Vonk. Hij schreef samen met journalist en programmamaker Herco van Hout... het boek Op Expeditie met Freek Vonk. En hierin nemen zij de jeugdige lezer mee de wildernis in... om hem of haar kennis te laten maken met vreemde, interessante... en soms gevaarlijke dieren. En ze zijn allebei bij ons... Te gast vanmorgen. Hartelijk welkom. Zonder Goedemorgen. slang. Goedemorgen. Bedankt. Z ja, zonder, zonder slang. Zonder slang. Toevallig net terug van de uh, expeditie, heer Freek? Nou, uh, een maandje geleden denk ik, zijn we teruggekomen vanuit Zambia. En? Ja, dat was fantastisch. Daar hebben we gefilmd voor een nieuw programma. Freek op safari voor de VPRO. Vanaf 10 januari op televisie. Ja, dat was ja. fantastisch. Ja, was wat, geweldig. Wie hebben jullie daar ontmoet? Want het zijn volgens mij haast personen die dieren voor je. Nou, ja, we hebben echt eigenlijk alle dieren gezien die we kunnen zien. Olifanten, nelpaarden, leeuwen. Uh, Koeroes, allerlei soort antilopen, slangen, krokodillen. Hel, help mij in ieder geval even uit mijn droom. Ik heb toch altijd het vermoeden, ben er ooit wel eens geweest, ja. Daarvoor word je in zo'n busje gezet. En het is echt niet te geloven hoor, die, die gids, die, ja, die heeft wel een vermoeden. Maar ja, het kan lang duren hoor. Nou, ja, op een goed moment kom je onder een boom en daar liggen er inderdaad ja. uh, 17 van die leeuwen. Gewoon halve biefstukken te, klagen, te knagen, die er volgens mij een uur geleden daarvoor neergelegd zijn. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat is niet, niet zo. Tenminste, niet op de plekken waar wij geweest zijn. Oh. Nee, wij hebben ook echt goede gidsen altijd meegenomen. Die weten precies waar de dieren zijn, die kennen dat gebied ja, eigenlijk als hun eigen broekzak. En dit is echt? Ja, dit is zeker echt. Ja, ja zeker. Maar, maar wat ik schrijf, schrijf je ken je ook, ook waarschijnlijk, hè? Nou, ik heb het wel eens vaker gehoord, maar ik kan niet... Heb kan ook kun jij gebieden ja. waar dat... Goh, uh, ik kom al heel lang in Afrika. Ja, kijk, het, het, het voordeel is... Um, de hertjes weten ook niet waar de leeuwen een uur eerder zijn. En nee. dan staite. je te grazen. Je wordt gegrepen door een hele grote groep. Ja. En ja, we hebben ook wel eens gehad dat wij... Uh, op zoek waren met de opnames in Zambia... van uh, de leeuwen zitten daar. Nou, dan race je... want het is niet zeg maar omdoekt, dan race je daar naartoe. Ah, ze zijn net weg. En dan zie je inderdaad sporen van. Ja, en dan begint in het scherm donker het zoeken. Hm. Ja, het is niet te regisseren. Het is... De je moet, natuur is inderdaad niet te regisseren. Het gebeurt ook wel eens dat we gewoon een hele dag of twee dagen niks zien... en dan ook niks kunnen filmen. Wat is Heel jou, frustrerend soms. Wat is jouw rol eigenlijk, Herkel? Uh, Om hem nou, een beetje in het gareel te houden. We hebben een... <laughs> <laughs> ook. <laughs> en als er iets met slang of krokodillen is... dan denk ik, Freek. Doe maar. Ja, precies, ja. <laughs> nee, ik ben programmamaker al heel lang en ik ben journalist. En ik maak al heel lang ook uh, in Nederland uh, dierenprogramma's in binnen- en buitenland. En uh, we zijn elkaar anderhalf jaar, twee Dat jaar geleden, ja. tegengekomen. Dat is van iets van, God, laten we samen eens wat uh, kijken ja, wat we wat ja. leuks kunnen gaan doen. Waar zijn jullie naar op zoek? Want de leeuw, de giraf, de olifant op zich, ja. zijn ze bekend. Je hoeft de televisie maar aan te zetten om het flauw te zeggen. En dan zie je er wel weer een huppelen bij het nou, kanaal. alles ja, wat fascineert, denk ik. ik. Alles wat fascineert, maar ook bijzonder diergedrag. Dingen die anderen misschien nog niet hebben vastgelegd. Ja, uh, de dat, dat, ja, jagende leeuw wou ik zeggen, dat is natuurlijk al wel eerder vastgelegd. Maar gewoon bijzonder diergedrag. Bijzondere maar, slangen, bijzondere kogedillen. Geen eens Nou, wat ook natuurlijk meespeelt, is dat ik vaak dieren moet vangen voor mijn onderzoek. Omdat ik gif moet afnemen van slangen en spinnen en vissen. Ik ook bioloog, hè? Ik ben ook bioloog en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. En ah, wij zoeken het... in het gif ja? onder andere naar stoffen die we kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor de behandeling van bepaalde ziektes. Dan moet ik de dieren voor vangen. Dus ja, dat maakt het al gelijk weer een stuk spannender ook natuurlijk voor zeker de jeugdige kijker. Nou ja, je beschrijft al hier in dit boek ook hoe je hele enge dieren vangt. Nou, daar Zee... ben je nou, ik vind het niet zo eng hoor. Nou ja, goed. Nou, je zegt de allergevaarlijkste slang van de wereld. Ik als die je aankijkt dan ben je al dood. Nee. dat valt het mee. Jij hij niet. Kijk, nee, maar natuurlijk hebben ze een heel sterk Hier, Dat is de Taipan. Die bedoel ik, ja. Dat was echt een van mijn meest bijzondere vondsten ooit. Ik heb een week lang rondgereden in de woestijn van midden australië Dat is echt een... Je kan kijken... Tot, tot, tot de horizon. Het is net alsof je op de maan rijdt eigenlijk. Ik heb een week gezocht. Uiteindelijk na een week zag ik er eentje kruipen. Dat was voor mij mijn meest ja, memorabele moment ooit. Het is de giftigste slang ter wereld. Eén druppel gif is sterk genoeg om honderd nou, mensen bijna te doden. Je, bedoel, maar Ze zullen nooit zomaar bijten. Want ze hebben het gif nodig om een prooi te vangen. En dat vind ik ook zo mooi. Het is geëvalueerd om een prooi te vangen. Want die inland die eten hele sterke woestijnratten. Dat zijn een van de meest taaie dieren op deze planeet. En daarom om die dus zeg maar te tackelen hebben die in dat van zulk sterk gif? En zijn ze werkelijk dan uh, economisch met hun gif? Ontzettend economisch met hun gif, want in ongeveer 50% van de gevallen, als je gebeten wordt door een gifslang, spuit ze geneesgif gif in. Dat heet een droge beet. Dus ze zijn ontzettend economisch. Oh, dat is gewoon een lolletje. Nou, een waarschuwing. Dat is nou, wat medicijnmannen in, in, in Afrika hun reputatie dus opbouwen. Die weten dat. Heel vaak de bevolking niet. Dus als iemand gebeten is door een slang. Ja. dan de hele rituelen en het zingen. en de nacht door met kaarsen en vuur ja. en smeerseltjes. Ja, dan gaat hij dood? Dan is het de wil van de goden. Hm. Maar ja, die andere 50%. als hij ja. overleven, dan heeft hij het gedaan. Maar hij weet donders goed. Want dat is natuurlijk ook overgegeven van vader op zoon, vader op zoon dat inderdaad niet altijd slangen beter giftig zijn. Maar het duurt ook twee weken voor zo'n slang... om weer nieuw gif aan te maken in zijn gifvlieg. Dus daarom is hij zo zuinig op. Want als hij geen gif meer heeft... Ja, dan kan hij ook geen prooi van... Ja, maar jouw fascinatie, want die mensen hebben jou misschien ook wel eens op de televisie gezien. Je hebt er altijd stevast een, een eng dier bij je. <lacht> uh, he, je, houdt ook slang, je hebt ook slangen thuis. Ja, heel veel. Zeven en slangen hebt een thuis. Va varaan heb je thuis. En mijn, als grote huisdier. Vriend, mijn grote vriend Johan. Ja, Johan de Varaan. Johan mijn huisdrager. Ja, alleen die poept en piest overal. Nou, niet overal. Dat is juist heel grappig. Hij, leeft, hij loopt los door mijn huis. Hij heeft wel een plek natuurlijk waar hij zich kan opwarmen. En hij ligt, heel vaak ligt hij op de verwarming. En hij heeft zijn vaste slaapplaatsen. Een van is achter de verwarming. een van is onder mijn bank, ander is uh, ergens in, de hoek in een hoek in een kastje. En hij ligt altijd op een van de drie plekken te slapen. Hij slaapt bijna 20 uur per dag. Het is echt een luilak. Maar hij wil nooit poepen of plassen in de buurt van zijn slaapplaatsen. Nou, die zijn allemaal in de huiskamer. Dus als hij moet poepen of plassen, dan loopt hij uit de slaapkamer, gaat hij door de gang. En dan weet ik al gelijk hoe laat het is. Gaat hij helemaal naar het einde van de gang. Toevallig zit daar mijn WC-deur. Dat is echt toevallig, want hij weet natuurlijk niet dat dat het een WC is. En dan tegen de deur van de WC poept een plas die en dan loopt hij weer terug. Dat kom maar, ik soms thuis. Zeg, maar een faraan, uh, heb ik hem heb gezien? het toch wel vaak genoeg uit laten leggen... in Indonesië bijvoorbeeld... dat het een behoorlijk uh, uh, vals en gemeen beest is. Nou, dat valt best wel mee. Sommige varaanen natuurlijk wel. Ze hebben grote scherpe klauwen, ja. ze hebben ja, scherpe, maar scherpe Maar Johan kanden, niet. En een sterke staart waar ze mee kunnen slaan. Maar de, Johan is natuurlijk ook een klein beetje gewend ook aan ons. Het is sowieso een dier dat in gevangenschap is geboren. Maar luister, heb, heb jij dan een, een contact met die uh, faraan? Nou, met Johan heb ik wel wat, uh, wat, wat contact. Ja, ja. Maar het liefde van het dier gaat vaak wel door de maag natuurlijk. Dus oh. hij weet dat, hij, waar, hoe, dat hoe, ik hem voer. Nee, dat vind ik toch interessant. Waar bestaat die verstandhouding dan uit? Ja, het is... dat, dat, dat Free vooral bij Johan woont. En, ja. niet, <laughs> en niet Johan bij Vreek. Dat ja, is het jij, inderdaad, ja. Jij kent Johan ook. Ja, natuurlijk. Maar goed, Johan als ook. jij bij Vree komt, denk je dan van oeh, eng beest? Of ben je ja, ook... ik ben wel. Mijn ervaring met dieren is wel dat ik eerst even de kat uit de boom kijk. Ja. Want je, jullie hebben het heel vaak over gevaar en dergelijke. Nou. Maar het gaat ook hoe je, hoe je hoe je dieren benadert. Ik bedoel, wij ja, maar... weten ook, als wij, als wij in een auto ergens staan en we zien een olifant die iets te dichtbij komt en zijn kleintjes en die begint te flapperen en de sleur omhoog. Dat betekent uitkijken, ik ben groot. Maar als het kop naar beneden gaat en begint te rennen... dan weten wij ja. ook gas. Kijk, Dat is het belangrijkste als je op expeditie bent... is dat je het gedrag van de dieren natuurlijk leest. Want je kan niet alles doen. Je bent in het gebied van die dieren. Je moet je aan hun regels houden. Ja. En Wat was het, het idee achter, achter dit boekje? Nou, voor mij was het natuurlijk... in eerste instantie vind ik het leuk om te het praten... Het is van over National Geographic. Wat, Geographic ja, van National Geographic Junior. Ja. In eerste instantie vinden wij het natuurlijk leuk om te praten... over dingen die ons... Fascineren en waar we gepassioneerd over zijn. En ik vind het gewoon belangrijk om de kinderen ook te laten zien hoe spannend de natuurlijk kan zijn. Hoe gaaf de natuurlijk kan zijn. In onze programma's vangen we ook wel eens dieren gewoon om ze te laten zien. Het is natuurlijk een fijne lijn tussen het wel of niet mogen verstoren. Maar dat dier is dan wel heel even het gezicht ja. van de hele soort. Die kan laten zien hoe zijn huid eruit ziet. De klauwtjes, de nageltjes, de tandjes. Wat voor geluiden die maakt. En daarna laten we hem gewoon weer vrij. En als kinderen of misschien ook volwassenen van door die scène of door dat dier te laten zien dat dier leren houden. Dan, dan, dan is het het waard. Vind maar zo hebben zijn die meeste dieren toch niet. Nou, Maar dat probeert ze dus wel een klein beetje te maken. Ja, ja. wat... Misschien hoeft het niet aardbaar te zijn. maar ik, bedoel, ik had niks met slangen en spinnen. Maar als je Freek weet op een bepaald moment iets over een dier... of over een overlevingsmechanisme... het over... had fascinatie los te krijgen bij je. Hmm. En dan kijk je, omdat je het begrijpt... en je hebt zoiets van, wauw, dat het op die manier zich aangepast heeft dan krijg je toch een bepaald begrip ervoor en een soort bewondering ervoor. Dus het hoeft niet aaibaar te zijn. Maar goed, jij hebt het ook meegemaakt, want dat lees ik hier op pagina 80, de krokodillen, dat Freek dus een krokodil vangt. Ja, je ja, kan een, een krokodil de weinige... vangen van twee meter, he, lees ik hier. In de weinige keren dat ik ooit mijn camera, dat, dat heb ik toen ook gedraaid, in november ja, was dat, dat ja. ik mijn camera heb neergelegd. Uh, hij springt overboord, uh, vlak langs de oever, heeft ja. de krokodil te pakken. Ja. En... Uh, er gebeurt iets, de boot raakt onder water iets. Ze weten nog steeds niet wat. En die drijft iets af. Ja. En toen stond hij daar. En dat was even een tricky moment. En dat is... Uh, want, ja, want ja. Je moet je voorstellen, op het land zitten natuurlijk ook nijlpaarden, en leeuwen en luipaarden. Dus je kan niet zomaar het land op. Als je dieper het water in gaat, dan zitten er de grotere krokodillen. Nou, Ik moest dat dus blijven staan, maar die krokodil om handen... die ging natuurlijk spatteren, want die wilde natuurlijk weg. Dat is logisch. En door het spatteren worden misschien wel grotere krokodillen gelokt. Dus ja, je wil zo snel mogelijk het water ja, uit, maar dat kon niet. Die krokodillen weten natuurlijk niet dat jij Freek Vonk bent... en dat je het allemaal heel goed bedoelt... Nee. en daar later een boekje over wil schrijven... en leuke programma's nee, over nee, dat het Misschien, misschien niet moet je mee. de Johan meenemen. Ja. Dat, te ja, maar ja, maar dat, wel, dat is het ja. voordeel van de verrassing. Ja. Misschien wel. Nee, maar... Uh, heb je nooit gedacht, ja, nu heeft... Echt mijn laatste uur geslagen. Nu ben ik te ver gegaan. Nou, nee, dat niet. Maar ik heb natuurlijk wel situaties meegemaakt... waarin we even ja, met onze beide benen op de grond werden gegooid. En een stoot Adeline door je lijf kwam. Omdat het bijna fout ging. Ik ben natuurlijk twee keer gebeten door een gifslang. Gelukkig is het beide keren goed gegaan. was Er niet heel veel gif geïnjecteerd. Gelukkig. We hebben ooit uh, gehad dat er een uh, maar dan thuis... Maar is... moest je wel uh, met je uh, spuitje in de weer... nee, nee Nee, gelukkig niet. Nee, nee. Ik had een dikke arm en een dikke hand. Maar niet meer dan dat. En, ook... je, en je begreep ook waarom die het had gedaan. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is logisch. Ik neem de dieren ook nooit kwalijk dat, dat ze iets doen als ik ze vang... of als ik met ze werk. Want ja, het zijn dieren die handelen vanwege hun instinct. We hebben ook een keer gehad dat we aan het filmen waren in het kamp... en uh, dat er uh, tijdens het filmen, of eigenlijk vlak voor het filmen... de cameraman was nog aan het scherpstellen. Ik zou net een kampvuurtje aansteken en hij uh, was aan het scherpstellen. En op een gegeven moment voelde er buiten niets... Voelde ja. we de grond trillen, kwam er echt een 2000 kilo zwaar nijlpaard door ons kamp gerend op 30 centimeter afstand van de cameraman. Vertel eens altijd dat die cameraman overlopen, want ze zijn er geen ander achteraan. Nou, ja, maar een ander achteraan, dat was heel gevaarlijk. Ja, dat was wordt echt altijd euh... gezegd, nijlpaarden uiteindelijk de gevaarlijkste ja. beesten. Dat klopt ook. Ja. En er ja. wordt er altijd bij gezegd, dat komt alleen maar omdat ze zo stomzinnig zijn. Klopt nou, dat ook? Het, het, het, het probleem is, niemand heeft nog uitgebreid nijlpaarden kunnen bestuderen. Uh, in een mate waarop je met olifanten om kan gaan. Waarom? Omdat iedereen in de buurt van nelpaarden komt. wordt meteen aangevallen. Dus de toen Cousteau, dertig jaar geleden... Oh, we gaan, uh, wij gaan uh, het water in. En die hadden een Nijlpaard nagebouwd. En uh, nou, we lopen zo de pool in. Ja. We waren binnen vijf minuten weg, want die waren allemaal <laughs> bij de dood. Ik Ja, ja Cousteau, toen, de beroemde Oceaan. Ja. Ja, ja, ja. ja, waar het allemaal mee begonnen is. Tans, ja. voor heel veel. Ik bedoel... Vrij kent hem, ik ken hem. Dat was ja, voor ons was dat doet, het soort het begin. Er lijken Kende bij dit soort documentaires wel twee soorten te bestaan. Van mensen die, zoals jij dus, ja. die beesten wil aanraken. Klopt. En die mensen die eigenlijk ja, die beesten. In hun habitat. Klopt. Je hebt ja, een beetje de Steve Irving-garde ja. en de David Attenborough ja. en Jacques cousteau Dat ja, heeft natuurlijk ook te maken met je. Heeft dat maken. Heeft Ook natuurlijk te maken met je budget. De BBC heeft, heeft tientallen miljoenen euro's die ze kunnen besteden aan het filmen van, van dieren. Die mooie, bijzondere dingen doen. En dan kunnen ze vier, vijf maanden bivakeren in de jungle. om, die, om dat ene shot te krijgen van die chimpansee of die orang oetan En het is dan een fenomenaal shot. Maar de andere kant, ja, als je iets minder geld te besteden hebt. dan moet je het misschien op een andere manier doen. En bovendien, ja, ik vang ze ook vaak voor mijn onderzoek natuurlijk. Ja. En dat speelt ook. Mee. Ja, want jij tapt dat gif af. Ja, of ik neem bloed af, een beetje DNA, om onderzoek te doen naar hoe de dieren verwant zijn aan elkaar natuurlijk, taxonomie, genetica. Ja. En ik weet niet of jij het nog wel zo leuk zou vinden als je die dieren niet allemaal lekker mocht bepotelen. Dat, dat zeker wel, dat zeker, want ik kan ook nog steeds oh. genieten van hoe dieren zich natuurlijk gedragen in de natuur, want dat is ja. voor mij ook, net als voor alle anderen, fascinerend en ja. super gaaf om te zien. Ja. Wat is het dier waar je het uiteindelijk het meest van houdt? Ja, dat moet de slang natuurlijk zijn. Toch Slangen slang. zijn mijn eerste en mijn grote liefde. Ja, en bij jou, herko? Ik denk toch uh, olifanten. Vanwege ook ja. de intelligentie en size matters ook. Hè? De grootte ja. speelt ook mee. <laughs> maar we hebben heel lang rond, ja. het, rond het kamp waar we waar veel gefilmd hebben, we hebben ook een heel groot mannetje olifant gehad. Die elke keer als er iets groens was, ja. de hele buurt kwam leegslopen. Ja. Maar dan kun je van ja, soms vanaf 10 meter kun je gewoon dagenlang gedrag. Zien en dat is geweldig. Ja, Oké, okay. dank jullie wel. Uh, we spraken met bioloog en onderzoeker Freek Vonk en met journalist en programmaker Herko van Hout, naar aanleiding van hun boek Op Expeditie met Freek Vonk. Het is een uitgave van National Geographic Junior, precies uitgebracht voor de Sinterklaas. Uh, deze Heel informatie kunt u ook <laughs> nog nalezen op onze website. En Teledex 260. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Transport over binnenwater is een tamelijk goedkope, hoewel niet al te snelle manier van goederenvervoer. En die snelheid wordt nog verder beperkt door het even noodzakelijk als lastige fenomeen van de sluis. Noodzakelijk dus om niveauverschillen in vaarwegen te overbruggen, maar dat gaat dan vaak wel met. Uren wachttijd gepaard. En tijd is geld, zeker nu. Senior adviseur bij gemeentewerker Rotterdam, Jarrett de Geit... denkt daar nu een oplossing voor te hebben gevonden. En dat is de zogenaamde gelsluis. Goedemorgen. Goedemorgen. Legt u uit. Hoe ja, werkt ik het? Ik zal het proberen ja. uit te leggen. Ja. Uh, nou, wat u al zei, sluizen, daar zitten deuren in. Beetje dichter bij de microfoon gaan. Sluizen uh, gaat. Sluizen de zitten deuren u. in. En, uh, nou, de klimaatverandering, dus het kan allemaal hoge, hoge water worden. Je, uh, en en je, het kost veel tijd, dus oh, ik denk: ja. nou, laten we, laten we nou eens kijken of we niet een, een vloeistof, een gel kunnen bedenken. Daar ben ik anderhalf jaar geleden, zat dus ik achter thuis in mijn stoel, heb ik een beetje aan zitten rekenen met, met, met het zware gewicht enzo, en zo, en dan bleef dan staan. Ja. En ik had ook naar kinderspeelgoed gekeken: je hebt van dat kneedbare spul als je daar saté steken in stopt. Het de, de per of ja, ja, als, als je daar dus een nee. stakje ja. in stopt en je haalt hem eruit, is het ook weer ja. dicht. Ja. Nou, dan denk ik, hé, hey, als we dat dan kunnen combineren... Dan, dus uh, u zocht een gel waarmee je hele vaarwegen af kan nee, sluiten? Nee, gewoon een stuk. Gewoon een, het is, wat er nu gebeurt is. We, we hebben een dijk, een dijk gemaakt van, van, van een nou, ik. Dus dat was het idee. Nou, toen hebben we, we hebben als, wij als gemeentewerker Rotterdam doen heel veel met de hogeschool in Rotterdam. Met, met, af, met ja. afstudeerders en zo. Nou, daar hebben we vorig jaar drie studenten bereid gevonden om eens wat te knooien met pasta's, weet ik het allemaal, in het laboratorium bij hen in de hogeschool. Nou, en toen zijn er dijken gebouwd. Uiteindelijk is daar dan gelatine met bariet uitgekomen. Bariet is, moet er dan in om het zwaarder te maken. En uh, dat is voor kerst, vorig, vorig jaar gelukt. En het bleef staan onder een behoorlijk waterstandverschil plus dat als je er een boot doorheen haalde ging het achter, achter die boot weer dicht. Dus dat moest je ook doen. Dat, die gel die sluit het echt werkelijk tot op de bodem ja, van die ja, ja. vaarwegen af. Ja, dus, ja. En je kan er tegelijkertijd... Ik kan er gewoon doorheen varen. En dan achter gaat het weer dicht. Nou varen, waarschijnlijk slepen of Ja, dus er moet geslepen worden. Maar wacht worden. even. Je hebt, de sluis heb je een, een, een, een niveauverschil in ja, water. Ja, van, van drie meter, vijf meter. Dan. Ja, goed. Dus dan heb je dan tussen de niveauverschillen... heb je dat depilietgel zit, zit, zit, zitten. Zit die dam. Maar, dit, maar dan kan die boot die, die heeft dan toch nog steeds te maken met dat niveauverschil? Jawel, maar die kan ik toch gewoon doorheen, hij kan gewoon doorheen varen? Hij kan gewoon, ja, die boot, voor de boot heeft daar geen last van. Ik begrijp er niks van. Nou, ja. ja, ja, ja. Die, die boot, die, die, die, dat waterstandverschil, dat, dat is er wel. Is er wel ja. maar, die, maar dat schip kan er gewoon doorheen varen. Of het wordt er dan doorheen getrokken, omdat het schip mag zijn motoren niet gebruiken? Als... Ja, maar dat moet toch nog, toch nog steeds zakken ja, Dat, of, dat, dat gaat automatisch omdat die helling van die dijk heel. La, heel dus, er komt een helling van gel. Het ja, ja, ja. nee, is dus oh, een dijk. Het is een stuk. Die, die helling komt er vanzelf. Ja. Dan ja, ja. Anders kun je, anders, je kunt geen blok gel ja. maken. Nee. En nee, dat, ja. dat, dat gaat ook niet goed, want als die helling te steil is, dan is de opwaartse druk van de gel en het water is verschillend. Als het te groot is, dan gaat het bootstuk. Dus dat werkt niet voor het Panama-kanaal of zoiets? Oh, nou, dat moet je nou niet gelijk zeggen. We zijn regelmatig voor idioot uitgemaakt al. Oh. Maar dat maakt niet uit. Er zijn met meer dingen bedacht die ja, later... Wie zegt dat dan, dat u oh, idioot bent? Iedereen zegt, dat kan niet. En het is, gek en zo. Nou, dat, dat zijn we dan ook voor. En u denkt, dat zullen we dan nog wel eens even zien? Nou, dat weet ik ook niet. Maar dat dit, dit zien we dan wel. Wat, Vol, uh... wat, wat gaat er nu gebeuren? Nou, wij, wij hebben, die jongens hebben dus een mooi ontwerp gemaakt. Die moesten het afstuderen. Dus ze hebben ook weer een klassiek ontwerp gemaakt. In die zin dat ze... Die, die dijk van, van Gel, zeg maar, in, een, in twee betonnen wanden gemaakt hebben. En daar, kan dan, daar gaat het water alleen maar. Je moet het ook nog kunnen afvoeren, hè? natuurlijk. Anders dan gaat het ook niet goed in het achterland. Er zitten propellers in. En die werken energie op. Er zitten vistrappen in. die vragen hebben we ook al gehad. Van hoe is het met de ecologie en zo? Het nou, is allemaal aangedacht. Nou, en dat ontwerp ligt er nu. Dat is aangerekend. En dat is allemaal, ziet er op zich mooi uit. Ze hebben ook een mooie cijfers allemaal gehad. Allemaal een prijs gewonnen en zo. Ja. En eh, nu, nu, nu proberen wij. En daar ben ik wel in gesprek, maar ik ga geen namen noemen. Maar ik ben in gesprek met mensen die zeggen, nou, we moeten nou eens een klein sluisje voor van, van, van pleziervaart. Hè? En dan gaan we daar eens zelfboten doorheen maar, halen. wat hè. denkt u, dit is het ei van Columbus? Nou, dat zou het misschien wel kunnen zijn. Ja, ik nou, zie dat uw oogjes een beetje gaan nou, dat is gewoon mooi. Kijk, ik geef ook les op de TU, hè. Ja. En uh, je kunt natuurlijk elke keer standaard dingen doen, maar, maar dat is helemaal niet interessant. Dus, dus, dus, dus het is veel leuker om met studenten wat Andere dingen te doen dan die normaal zijn. En dan o sleep je die boter er doorheen? Die worden er met, net als bij het Panama-kanaal, die worden er doorheen getrokken. Van dieren of zo. Ja, ja, ja uh, tandradwielen, die worden er gewoon doorheen getrokken. En dit, dit, als dit inderdaad op, een, uh, op groot op niveau ja, uh, geïmplementeerd wordt, ja. dan, uh, dan zal dat ontzettend veel uh, geld gaan besparen. Dat denken wij ook, ja. ja en wat, wat, wat, wat, uh, je kunt er ook heel goed zoet-zout scheiding mee doen. Er zijn toch wel behoorlijk veel in pollen, zoet, zout, sluisjes, om het maar zo te zeggen. Ja, dan heb je dat, dat nadeel je, dat dat zoute water het. Het, het zwaar, is zwaarder, gaat. dus dan kun je een dijk leggen en die kunnen gewoon verder omvaren. Om Waarom staat dit nog niet op de voorpagina's van alle kranten? Nou, dat, u kunt, u, nou, dat weet ik ook niet. Het heeft er genoeg in de krant gestaan. Al, ja, en oké. Ik, en ik vind het wel aardig om hier ook te zitten, maar we moeten er af en toe wel even aan wennen. Nou, wie, wie moet er aan aan dit nou ja. Dat, dit gedoe. dat u opeens in de schijnwerper staat, Ja, kijk. Het is afgelopen week wel druk geweest met met, met, met zus bellen, zo bellen en zo. En dat is toch even anders dan de normale praktijk. Hm. Ja, maar goed, dan had u iemand anders naar voren moeten schrijven. Ja, weet ik. Maar dat hebben we ook wel. De dus, student heeft het goed gedaan. En u bent uiteindelijk toch ook wel weer, weer trots op? Ja, het is wel mooi dat het zo ver komt. Ja. En het is ook tegenstrijdig in zich. Maar goed, stel nou dat, je, dat we er nog wat beter naar kunnen kijken en zo, dan... dan moet het in, the in theorie... is het, is het gelukt op in, in, in labbetroonschaal? Dus, dus we gaan in deze uh, dagen... of weken of maanden... een, een klein beetje of zo... Hoop ik. Afsluiten? Oh, ja, maar het gaat allemaal niet snel. Daar moet je weer geld voor hebben. En ja. we hebben we Rijkswaterstaat voor nodig? Bijvoorbeeld. Natuurlijk. bijvoorbeeld. Ja. Ja. En wat vinden die ervan? Nou, de, die vinden het ook wel mooi. Die zei, daar hebben die studenten mee gesproken... om uh -huh. meer te weten komen over hoe het met sluizen ging. Hè? Met ja. wachttijden en zo. En die zeggen dan... ja. Nou ja. nou een idioot idee, maar als het, als het, als het kan is het schitterend. Ja, en dan deed je dus van die sluisdeuren af? Ja. En de, sluiswachters, de hele romantiek van de sluiswachters bestaan gaat dan ook verloren? Ja, maar de romantiek in de wereld is toch weg. Ja, dat vind ik een beetje oh. erg cynisch, hoor. Ja, Herco, die vindt dat ook, denk ik. Dat, dat, dat, dat, he, dat is toch ook iets, dat hele sluis. Hey, maar, maar er zitten er altijd nog mensen bij om te controleren of die gel blijft liggen, want daar kan wat mee gebeuren. Er zitten mensen bij om aan te haken, met, om die kaart doorheen te gaan. Een gelwachter in plaats van een sluiswachter. Dat vind ik toch wat misschien, klinken. misschien zou dat een mooie naam zijn, ja. ja. En stel nou, nu is het water heel laag. Zou dat dan ook uh, uh, kunnen? ja. Daar is ook allemaal al rekening mee gehouden. En uh, hoe lang gaat het nog uh, duren voordat het hele land van Gelsluizen is voorzien? Gaan wij dat nog meemaken? Ja, u misschien wel. GELACH <laughs> Maar u niet meer? Nou, nou misschien ik niet, dat weet ik nou, niet. Goed. Nee, nou, maar ja, dat ja, weet ik niet, maar we, we gaan zien. in gesprek. En ik hoop gewoon dat er snel zo'n zo kle kleinere, grotere proef komt, zeg maar. En dat we dat dan, uh, maar dan kunnen bewijzen. En wij houden het in de gaten. Hartelijk dank, Jarit de Geit. Senior adviseur bij de gemeentewerker Rotterdam. Het ging dus over de ontwikkeling van een sluis zonder deuren. De GEL-sluis. U kunt op een animatiefilmpje bekijken via onze website hoe dat werkt. Nieuwsshow.nl Straks na het nieuws van 10 uur zijn we terug bij u met de Trillerschrijver Thomas Ros. En dan gaat het over Beatrix. Pieter Steins doet de boekenrubriek. En de aandacht voor de film The Artist. Tot zometeen. Samen thuis, samen dros. Terug in de tijd.